7 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. GroenLinks-fractievoorzitter Sap wil dat de procedure... voor de lijsttrekkersverkiezing in de toekomst verandert. Ze heeft zich de afgelopen dagen verbaasd, geërgerd en geschaamd. Sap zegt dat over de procedure die werd gevolgd... rond de kandidaatstelling van Kamerlid Tovik Dibi. Het volgende congres moet wat haar betreft de procedure aanpassen. Tovik Dibi kreeg vandaag gelijk van een geschillencommissie van de partij. Hij was daar in beroep gegaan tegen zijn afwijzing als mogelijke lijsttrekker... Volgens de geschillencommissie was de sollicitatieprocedure niet zorgvuldig genoeg. Het lichaam van de vermiste advocaat Fernand Tripels uit Maastricht is gevonden, net over de grens in Laanaken. Tripels werd sinds maandag vermist. Hij is vanmiddag gevonden door familie en vrienden, niet ver van de plek waar zijn auto was aangetroffen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De 52-jarige advocaat Fernand Tripels was een bekende Maastrichtenaar. Hij werkte meer dan 25 jaar bij het familiekantoor.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 De zorgen over de situatie van de Spaanse banken en een mogelijk vertrek van Griekenland uit de euro bedreigen de mondiale economie. In het zuiden van Frankrijk is een auto bij een rally het publiek ingereden. Volgens de eerste berichten zijn er zeker twee doden en vijftien zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Saint-Tropez. Onder de gewonden zijn ook kinderen en een bankcommissaris. Waarschijnlijk is een van de deelnemers uit de bocht gevlogen. Het weer vannacht droog, morgenochtend overwegend bewolkt... in de middag zonnige periode, maar ook kans op een onweersbui. Temperatuur tussen de 18 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Toets 1 voor personenauto. Toets 2 voor paaltje. Toets 13 voor spookrijder.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 Langs de lijn met Roland Boot. Goedenavond en welkom bij deze aflevering, die grotendeels in de teken staat van de Champions League finale in München. Om kwart voor negen spelen Bayern München en Chelsea daar tegen elkaar. En tot die tijd hebben we voorbeschouwingen op die finale. We hebben hockey. Amsterdam is kampioen bij de mannen. Won van Rotterdam voor de tweede keer. Den Bos is kampioen van de vrouwen. Vertellen ze iets nieuws, want dat is bijna altijd de laatste jaren. Uh, Laren werd verslagen voor de tweede keer. En we hebben interviews over het Nederlands elftal... met Adam Maher en Luciano Narsing. En we hebben atletiek, de Diamond League in Shanghai. Langs de lijnen is het tot 11 uur vanavond met Sport en... de Supremes, muziek dus. Ja, ze vertelde mij You Can't Hurry Love, nou dan denk ik de Supremes. Maar nee hoor, Phil Collins deed het ook. Dus het was niet zo dat de Supremes plotseling veel lager zongen. Dit was Phil Collins. De ronde van Italië is twee weken oud... maar heel veel actie tussen de klassemensrenners was er nog niet. Dat zou van veranderen in de eerste rit in het hoge bergte. De aankomst lag na een 28 kilometer lange klim op 2000 meter hoogte. Sebastian Timman heeft die rit vanmiddag gevolgd. Maar ik hoorde jou vanmiddag al <laughs> vertellen... 28 kilometer, maar alleen de laatste drie kilometer... verwaardigden de heren zich om er iets van te maken? Ja, eigenlijk wel, als je het hebt over de mensrenners. Um, laat ik te beginnen, uh, beginnen te vertellen dat André Amador uit Costa Rica... Uh, uiteindelijk de etappe wint. De hele dag al in de aanval geweest. Eerst met z'n achter, uh, ze bleven met z'n drieën over vooraan. Uh, hij vocht tegen Jan Barta uit Tsjechië... en Alessandro De Marchi uit Italië. Het was een mooi duel, er werd echt gepokerd de laatste kilometers... Maar dat ging om de dagzegen, spelen alle drie geen rol in het algemeen klassement. En voor die strijd voor dat algemeen klassement kwam inderdaad pas in de laatste drie kilometer uh, op gang. Terwijl die klim dus 28 kilometer lang was. De ploeg van Ivan Basso, uh, de Liquigas ploeg, heeft uh, heel lang op kop gereden. Tempo heel hoog gehouden. Waarschijnlijk kon ook niemand daardoor demareren. En toen eigenlijk Basso uh, zijn companen, uh, zijn, compane, zijn uh, metgezellen kwijt was, uh, werd er een beetje aangevallen wat speldeprikjes. En toen ging hij de Op de drie kilometer voor het einde uh, de nummer twee uit het algemeen klassement. 17 seconden achter Joaquin Rodriguez. Rodriguez probeerde daar naartoe te rijden. Uh, de leider dus zelf viel aan. Werd gecounterd, lukte dus niet. En Hesjedal uh, wordt dan vierde in de rit. En belangrijker, uh, pakt 25 seconden terug uh, op Joaquin Rodriguez. Dus uh, neemt de Leiding weer over in het algemeen klassement. Dat vond dus allemaal plaats in de laatste uh, ja, drie kilometer. En de kilometers daarvoor was het kijken naar een snelrijdend peloton bergop. Maar werd er dus niet aangevallen. Ja, het staat wel allemaal heel uh, lekker dicht bij elkaar. Waardoor het spannend is misschien. Maar het is eigenlijk ook wel uiterst saai. Ja, zo kun je dat ook zeggen. Inderdaad, het is een beetje welke kant je op gaat. Uh, uh, aan de ene kant is het natuurlijk... Positief of je positief negatief? Nou, kijk, aan de ene kant is het leuk dat je na twee weken ronde van Italië... eigenlijk nog niet echt kunt zeggen wie uh, de ronde gaat winnen. Uh, Rodriguez staat tweede op negen seconden. Tirolongo derde op 41 seconden. Uh, daarachter veel rijders op net iets meer dan een minuut. Ja, aan de andere kant, als je zo'n bergetappe hebt... met zo'n lange slotklim, ja, dan, dan, en dat is ook mijn persoonlijke mening... vind ik het wel leuk alweer er iets eerder aangevallen wordt... dan uh, de laatste drie kilometer. Maar ja, de renners moeten ook kunnen. Het waren lastige omstandigheden, het regende. Het was, was vies weer eigenlijk in de Alpen... waar het uh, Giro Peloton is, uh, is neergestreken. Morgen weer een aankomst op, dus hopelijk dan iets sneller uh, wat meer spektakel. En voorlopig blijven ze in de bergen? Ze blijven uh, de hele week eigenlijk, kun je even chargerend zeggen, in de bergen. Ja. Uh, hoe ging het met Tom Jel Slachter? Uh, best goed. Uh, Rabobankrenner, jonge Rabobankrenner, mag zijn eigen plan trekken. Hè. Deze Giro d'Italia bleef heel lang bij de groep met favorieten. Moest er op het einde net af, uh, wordt 25ste in de rit op 1 minuut 40 van, uh, van Amador. En hij staat ook 25ste in het algemeen klassement. Op 3 minuten 46 nu van rijder Eschadal. Dus die doet het, uh, doet het heel aardig, ja hoor. Nog even die ritwinnaar, André Amador. Uh, Costa Rica, dat is nou niet een land waar ik meteen aan wielrennen denk. Nee, nee uh, er wordt wel veel gefietst door in Zuid-Amerika. Maar er komen er wat minder naar uh, Europa toe dan we in de jaren 80 bijvoorbeeld zagen. Colombianen? En, uh, ja, je Colombianen. Er zitten er wel een paar ook uit Colombia in de Giro. Maar Costa Rica inderdaad. Uh, het was ook uniek de eerste keer dat een Costa Ricaan een rit won in, uh, in de Giro. Ook in een Pro Tour wedstrijd. Het was voor deze Amador die uh, jaar prof is, uh, dus ook al wel die vier jaar in Europa rijdt, uh, was het zijn eerste zege als, als beroepsrenner. Uh, hij is 25 jaar, een goede knecht, uh, zijn derde grote ronde. Uh, vorig jaar zou hij de Giro rijden, maar werd hij eerst in eigen land overvallen. Uh, uh, en ja, werd hij dus echt op een gegeven moment wakker en was zijn fiets gestolen. Uh, daarna brak hij zijn sleutelbeen. Dat ging toen niet door. Red hij wel de Tour. Uh, nou, dit is uh, zijn, groot... zijn eerste succes. Ja, dus ook de grootste succes uiteraard, want het is zijn eerste succes. Bedankt, Sebastian. Oké. Okay. Dan uh, de hockeyers van Amsterdam. Die hebben hun titel geprologeerd In de finale van de play-offs wonnen ze ook het tweede duel van Rotterdam. De coach van Amsterdam, Taco van der Honend, riep al dat hij er al een beetje aan gewend raakt om kampioen te zijn. Ja, dat is natuurlijk een geintje. Dat was natuurlijk een geintje. Dat was ook een beetje een, een, een, beetje een grootspraak. Maar het is wel, uh, ja, het is superleuk weer. En we hebben weer met uh, heel veel plezier en, uh, en, ja, en, en echt hard gewerkt ook. Dat vind ik helemaal mooi van het team, want het uh, ontbreekt nog wel eens aan ons. Maar dat was echt, uh, zeker de tweede helft hebben we met z'n allen hartstikke goed verdedigd. Eerste wedstrijd, donderdag. Je zegt hard gewerkt. Heb je de eerste helft niet hard gewerkt? Hè? Toen had je een knal kunnen krijgen. Ja, nou, de, ja de tweede helft. Wij kwamen donderdag uit de kleedkamer in de rust. Toen waren we echt de eerste 20 minuten echt heel slap. Toen hadden we inderdaad, kregen we eigenlijk alle hoeken, maar ze maakten er niet af. Dus dat was het, het geluk van donderdag. Maar ik vond ons vandaag echt wel sterker over de hele wedstrijd gezien. Je bent nu twee jaar coach, twee jaar kampioen van Nederland. Kan niet meer stuk, hè? Op weg naar het bondscoachschap? Nou, nee, totaal niet. Nee, nee het is, ik vind het helemaal superleuk. Ik heb die ambitie helemaal niet. Amsterdam, dus kampioen van Nederland in een wedstrijd. Vandaag winnen ze met 2-1 van Rotterdam. Ik vond het uiteindelijk afgetekend. Met name in de eerste helft een paar schitterende aanvallen gezien van Amsterdam. Die dan niet de doelpunten opleveren, maar wel veel veldoverwicht en de schoonheidsprijs wonnen. Ja, nou dat, dat vind ik ook nog een beetje ons probleem. Dat, ik vind dat, wij, dat merk je in de competitie wel. Als wij zeg maar, mindere tegenstanders op papier hebben, dan zijn wij te laconiek en te, het moet vaak te mooi. En wij moeten nog wel iets krijgen waardoor we ook heel zakelijke wedstrijden gaan winnen. Dat vind ik de uitdaging voor volgend jaar. Is dit een, een voorbode van wat we straks in Londen gaan zien, de Olympische Spelen? Want de drie belangrijkste aanvallers van jullie, Billy Bakker, Floris Evers, Verga, Valentin Verga, zijn ook drie oranje spelers. Kunnen we een uh, goede Olympische Spelen tegemoet zien? Ja, nou, dat, dat geloof ik sowieso wel in, hoor. Ik bedoel, de hoop, uh, de hoop omdat in eerst elftal is, is het natuurlijk gebeurd. Alleen als ik het team zie en, uh, de, mensen op, en de mensen zijn in vorm en uh, zo'n toernooi, dan ga je echt te vlammen. Dus ik, ja, ik denk wel dat het, daar, dat het een, een, een mooi toernooi van Nederland kan worden. Nou heb ik je nog niet uh, de onvermijdelijke vraag gesteld. De taak ook zei het al, twee uh, jaar coach van Amsterdam, twee jaar landskampioen. Wat is de mooiste titel? Ja, de, de eerste is dan toch het mooist eigenlijk. En dat gegeintje van het Wendt wel. Het, stiekem is dat onbewust dan denk ik wel een beetje zo. Uh, ik heb vroeger ook uh, twee keer achter elkaar uh, de titel gewonnen. En dan merk je dat de tweede, uh, uh, de finale is al, je bent al iets minder zenuwachtig, zeg maar. Omdat je het jaar daarvoor mee... En je bent misschien toch iets lakonieker bij de tweede. Uh, maar het, de verdienste van het team vind ik vandaag... dat ze keihard gewerkt hebben om hem toch weer, uh, toch weer bij ons te houden, zeg maar. Volgend jaar gaan we naar kijken. Je blijft uh, coach. Uh, de assistent Alice van Ennen gaat weg. Er komt uh, Diederik Donk voor in de plaats. Er gaan ook een paar spelers weg. Uh, Dirks, uh, Kimman. Uh, je hebt zonder buitenlanders gespeeld dit jaar. Rotterdam heeft met buitenlanders gespeeld, maar niet in de finale, niet in de play-offs. Bloemendaal geen buitenlanders, Kampong had er één, dat waren de play-off teams. Uh, wat is het plan? Gaat Amsterdam volgend jaar uh, weer buitenlanders zoeken? Of uh, gaan jullie met deze groep verder? Nee, wij, uh, Amsterdam hebben al een paar jaar uh, zeg maar de, de policy, zoals het heet, om, uh, om zo min mogelijk buitenlanders te halen. Want, uh, Ten eerste vind ik het heel lastig omdat ze moeten iedere keer weer weg moeten. terwijl je dit jaar ook weer ziet, dan is er weer een groot toernooi de mensen weer kwijt. Uh, en ik, ik, vind, uh, ik vind het geeft de jeugd een kans, want we hebben een grote club in Amsterdam. En komt, uh, onderuit komen er altijd wel weer uh, goede spelers door. Uh, nou is het volgend jaar wel zo dat we wel iets aan een buitenlander hebben, maar dat vind ik eigenlijk geen buitenlander meer. Want uh, Santi komt terug. Santi Freccia, de, de Spanjaard. Uh, ja, en die speelt al zo lang bij ons eigenlijk. Die is nu een jaar zeg maar, ertussen uit geweest voor, voor zijn eigen Olympisch Spelen met Spanje. En die is er volgend jaar gewoon weer bij. En dat is uh, dat vind ik eigenlijk, ja, je kan het, het is natuurlijk officieel wel een buitenlander, maar het is voor ons geen buitenlander meer. Oké, okay, vriend Santi Vrij, dat is het nieuws. Dus in ieder geval volgend jaar weer bij Amsterdam. En dan tenslotte zie je eind van deze week Rotterdam weer. In de halve finale van de Euro Hockey League. Het Europees kampioenschap op jullie eigen veld in Amsterdam. Uh, is dat niet wat veel? Drie keer in, in uh, tien dagen? Ja, dat is zeker veel. Dat is, het heeft ook wel met de Olympische kalender te maken natuurlijk. Dat alles heel kort op elkaar zit nu. Ook die, die play-offs zijn in twee weken gespeeld. Uh, en meteen de erl achteraan En weer tegen Rotterdam. Het is, ja, de, we moeten een beetje gaan schaken, denk ik, hoe we dat nu gaan aanpakken. Maar, ja, krijg je dat, ze nog op de rails, zou ik zeggen. Want het feest is al goed begonnen, zie ik. Ja, dat gaat ze, zeker, ze moeten zeker even genieten. Zeker het weekend even genieten. En dan vanaf maandag gaan we de boel weer, gaan we de boel weer optuigen voor het weekend.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 Frozen toes the frozen city starts to glow Gina Spector met Don't Leave Me, oftewel nummer Pa. We hadden het eerder over de hockeykampioen met de mannen, Amsterdam. En bij de vrouwen is het Den Bos geworden. Eerder deze week werd Laren met 2-1 verslagen. En vandaag was er een shootout nodig om ook het tweede duel te winnen. Voor de coach van Den Bos, Raoul Eerdens, was het de derde keer op een rij dat hij de titel pakte? Ja, precies. De derde op rij. Maar echt, ik ben zo ongelooflijk trots op die meiden. Je zegt het goed, de trotse coach. Dat we het hier gewoon geflikt hebben met z'n allen. Vorige week waren we echt goed. Toen waren we een klasse beter dan Laren. En we wisten dat hij vandaag niet weer kon. En het lager heeft gewoon een hele, hele goede ploeg. Dus uh, ja, het was vandaag veel meer een wedstrijd. en ja, Hij kon twee kanten op. En Hoe langer het duurde, hoe slopender het werd. Ja, dan weet je dat je naar nou zo'n apotheose kan als uh, die we net gezien hebben. Ja, Echt super, super trots en blij dat we dit gefixt hebben weer. Dacht je niet bij die corner in de Golden Goal verlenging dat Palmer wel even zou maken? Nou, we hebben vaker uh, voor zo'n situatie gestaan. En dan is het inderdaad meestal Palmer die hem maakt. Volgens mij werd hij zelfs van de lijn gehaald door de lijnstop. Ja, de beste lijnstop die je kan inbeelden staat er bij hun. Dus je weet van tevoren dat hij gepakt kan worden. Maar we namen wel bewust de keuze om hem daar te pushen. En uh, ja, daar ging je niet in. En dan weten we ook dat we heel goed zijn in shootouts. Want daar hebben we ook heel veel op getraind. En we hebben een keeper die daar goed in is. Dus uh, zo kan je hem ook winnen. En dat hebben we gewoon weer gedaan. Het is al de veertiende titel in de laatste vijftien jaar voor Den Bosch. Hè? Hoe, hoe flikken jullie dat op een bos? Wat, wat is de kracht daarachter? Wat, wat zit daarachter? Ja, dat is echt bizar. Uh, als je ziet met wat voor verschillende meiden allemaal weer dit weer gedaan is. En uh, ja, we hebben daar een bepaald beleid in. Uh, en dat betaalt zich gewoon uit. Uh, we hebben veel meiden van de club die er al heel, heel lang zitten. En uh, jonge meiden die kunnen aansluiten en gaan meedoen. En zo het stokje langzaam over gaan nemen van de ouderen.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 Ja, van een blije Maartje Pouwmen naar een treurige Kim Lammers. U begrijpt, zij speelt voor Laren. En ze weet wel waar het aan lag vanmiddag, die nederlaag. Als uh, je nou, het heel, heel simpel wil benaderen, Den Bosch nam de shootouts beter dan wij. En uh, uh, vorige week hebben we een hele slechte wedstrijd gespeeld. Goed, je krijgt vandaag gewoon een herkansing. Alles staat eigenlijk nog op nul. En ik denk dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Dat we Den Bosch vandaag onder druk hebben gezet.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 Kim Lammers zij speelt voor Laren, dat dus tweede werd in deze competitie... achter de winnaar, Den Bosch. Bayern en Chelsea spelen straks de finale van de Champions League in München. Van groepsfase naar finale is een lange weg. Een bijdrage van Robert Meder. De Champions League finale spelen in eigen huis. Het ultieme doel voor de miljoenenploeg uit München. In de poolfase wordt Bayern ingedeeld met... Napoli. Manchester City. Real. Ja, Manchester City, Napoli en, en Villarreal. Dat, dat was uh, inderdaad uh, misschien wel de zwaarste pool. Uh, ook omdat Manchester City natuurlijk niet uh, eerder in de Champions League had gespeeld. Dus die zaten in, uh, geloof ik in pot drie of vier. Dus die wilde iedereen ontlopen, maar goed, die kregen wij dus. En, uh, dus wat dat betreft uh, zijn we die, ploeg, die pool eigenlijk glansrijk doorgekomen met, met wel hele sterke tegenstanders. Ja. Basel, de stad waar de eerste achtste finale wordt gespeeld tussen FC Basel en Bayern München. Goed nieuws voor Bayern. Arjen Robben is weer fit. Bayern verliest wel. Verrassend met 1-0. Stokker en hij zit. Hij zit. Basel heeft hem erin liggen. De twijfel zat al een beetje in de ploeg. Want we zaten op dat moment in een hele moeilijke fase bij de club. En, uh, ook in de competitie liep het, uh, liep het allemaal niet. En, uh, ja, er werd gesproken van een, uh, van een kleine crisis. En, uh, ja, daar hoorde deze wedstrijd zeker bij. De return in München. De rollen zijn volledig omgedraaid. Bayern wint met 7-0. Robben scoort twee keer. Robben, vierde klus, Robben die moet zitten. En die zit. Weer Arjen Robben, hij is helemaal terug. De volgende horde in de kwartfinale is Olympique Marseille. Bayern legt met een 2-0 uitoverwinning de basis voor het bereiken van de halve finale. Robben met de tweede en de tweede voor Bayern. Het is de tweede kans. ...die Bayern München krijgt en Arjen Robben verzilvert hem. De halve finale. Het grote Real Madrid komt op bezoek in München. Een kraker. Een wedstrijd waar heel München naartoe leeft. Ribéry, de goal. De goal voor Frank Ribéry en Bayern München. En een orkaan van geluid in de Allianz Arena. Benzema, Benzema, Ronaldo, dit moet hem zijn. Euzil dan. Ja. Lang, langs kwam En nu op zoek naar Gomez. Hij laag geeft hij. En de goal dan toch van Gomez. Heeft hij toch weer zijn doelpunt te pakken? En Bayern de 2-1-7. En dan de return in Madrid. Natuurlijk in Estadio Bernabeu. Die Maria kan uithalen. Moet met links. Is dat Hens? Garza, ja. En de bal gaat op de stip. Ronaldo, makkelijk overtuigd van zichzelf. Schiet hij de bal veilloos in de hoek en is het een vroege voorsprong voor Real. Heuziel. Ronaldo, dit is 2-0. Ronaldo, het is 2-0. Gros Gomes wordt daar geduwd. Ja, een strafschop voor Bayern. Wat is dit een fantastische eerste helft. En Robbe gaat de penalty nemen. miste tegen Dortmund en nu zit hij erin. Casillas zat eraan met zijn vingertoppen. Maar Robben benut de strafschop. En Bayern is weer in de wedstrijd. 120 minuten gevoetbald in Bernabeu. Dus hier zijn de strafschoppen. Ronaldo. Met Neuer. Ronaldo. Mist. Oh, oh, wat een deceptie. Wat een deceptie voor Cristiano Ronaldo. Kaká. Oh, hij mist. Mooie pakt hem, Jongen, jonge jongen, de wereldsterren falen in deze halve finale. Schweinsteiger komt voor Bayern München. Schiet hij raak, dan is Bayern door. Schweinsteiger, ja, ja, Bayern München naar de finale. Bayern in de eindstrijd in eigen stadion, dit is ongekend. Het zijn twee fantastische wedstrijden geweest en uh, tegen, ja, denk ik, uh, tegen een ploeg waarvan iedereen dacht dat ze in de finale zouden komen, denk ik, samen met Barcelona. En dan is het denk ik des te, des te mooier om, om ook in het hol van de Leeuw daar in Madrid om die finale eruit te slepen. En, uh, we, hebben, we stonden natuurlijk met twee in voor en, en ja, je merkte wel dat zij ook wel ervan overtuigd waren dat ze het recht konden gaan zetten. Maar ik denk dat er wel, ook wel respect was voor onze ploeg en, uh, ja goed, we hebben denk ik ook in die wedstrijd laten zien uh, dat we dat respect ook zeker verdiend hebben. Al dus Arjen Robben en straks hebben we ook nog de weg naar de finale van Chelsea. Met please, please me in Shanghai stond de tweede diamond league van dit seizoen op het programma. Stefan Vrij is aangeschoven. Hier uh, wat was het hoogtepunt? Ja, en niet alleen voor de Chinezen, maar uh, eigenlijk voor iedereen was uh, de 110 meter horde met de Chinees Liu Xiang, of Shang Liu, zoals ze in China zeggen. Ja, die man die is uh, die komt uit Shanghai, uh, die is daar ongekend populair. En die, ja, Ik weet niet, misschien ken je hem nog van de Olympische Spelen in 2008. Is hij toen niet geblesseerd uitgevallen? Dat was in 2008, ja. Dat was, uh, ja, Dat was in jammerlijk. China een wereldramp, kan ja. ik me herinneren. Absoluut, maar hij is nu dus op weg om wel weer uh, wereldnieuws te worden uh, in China. Want hij liep vandaag uh, geweldig. Hij liep uh, 12.97, een tijd onder de 13 seconden. Ja, en in zijn eigen stad het publiek, ondanks de regen, want het het, nou, het, het goed dat het regende, Dit was een uh, soort Nederlandse lente, het was de Chinese lente. Maar hij liep fantastisch, dus dat was echt een mooi slotstuk van die wedstrijd. Ja, maar hij had liever in Peking gewonnen dan in Londen straks. Absoluut, maar uh, hij heeft dus in 2004 Olympisch kampioen geworden. In 2008 had hij het moeten worden, is hij niet geworden, maar hij is nu wel echt in vorm aan het komen om uh, dat straks in Londen ook te gaan realiseren. Absoluut. En Wat waren de andere opmerkelijke uh, verrichtingen vandaag? Mm, ja, 1500 meter voor vrouwen. Uh, ja, de Ethiopische genze de Dibaba, liep uh, onder de vier minuten. Dat uh, gebeurde vorig jaar helemaal niet. Dus dat geeft wel aan uh, hoe moeilijk dat is. Liep 3.57, uh, 77. Dat is een super tijd. In die race liep ook de enige Nederlandse mee. Dat was uh, Suzanne Kuiken. Die eindigde als dertiende en uh, liep 1484. Uh, die heeft nogal wat werk te doen richting de Olympische Spelen. Maar ja, het is ook niet de verwachting dat het meteen in de eerste wedstrijd uh, goed komt. Maar het was een opmerkelijke race, die 1500. Ja, jij zegt... Uh, dus eerste keer dit seizoen dat ze eronder komen... Onder die, onder die vier minuten. Ja. Dat heeft te maken met een, een haast die loopt? Of, zo? Of, of is dit gewoon echt gaan... van het begin tot het Ja, nou, van Er zitten wel hazen bij, maar de, de, deze, die vrouwen... er was nog een andere Ethiopische... die waren zo goed in vorm... dat zij onder de vier minuten bleven. En, en vorig jaar dan, dan proberen ze het ook in dezelfde... Ja, dus betere omstandigheden... want het, ook daar regende het en uh, was het koud. Uh, die zijn gewoon in vorm. En dat is op zich wel logisch natuurlijk... met hetgeen wat eraan gaat komen straks. Ja. Um, Londen. Ja, nee, dat begrijp ik. W waar gaan deze wedstrijden eigenlijk om? Is dat alleen een beetje je laten zien en in vorm blijven? Ja, nou ja, een uh, beetje wel. Een beetje geld verdienen. En het is uitzoeken waar ga ik lopen, waar ga ik in vorm komen. En uh, ja, je ziet bijvoorbeeld dat er ook grote namen niet bij zijn. Als je kijkt naar uh, Usain Bolt, de allergrootste atletiekster. Die is uh, vanavond gewoon in München. Uh, gesignaleerd met een uh, shirt van Bayern München. Zijn arts is uh, Müller-Wolfaar, dus uh, hij komt... Uh, volgende week De arts van Bayern München. Hij komt uh, uh, volgende week in actie als de eerste Diamond League in Europa is. Dan is het in, uh, in Rome. En uh, tot die tijd blijft uh, Bolt in, uh, in Europa. Maar die gaat dus vanavond uh, voetbal kijken. En voor de rest is het uh, uitkijken, zeg je, wat, uh, wat ik loop en wat ik niet loop. Of, of uh, loop of spring of wat dan ja. ook. Uh, mekaar ook ontwijken? Uh, beetje, wel. beetje wel, als het gaat om die, op de grote jongens, op de grote onderdelen zoals de 100 meter. Want uh, Bolt zou het, uh, ja, als die niet in vorm is... dan vindt hij het ook niet lekker om nu uh, pak op zijn broek te krijgen met de Olympische Spelen. Dus ja, dat is een spel en daar zitten de organisatoren achter... en dan wordt het biedingen, hoeveel geld krijg je daar en tegen wie loop ik daar. Nou ja, dat, dat hele proces is natuurlijk uh, in gang. En je moet wel een aantal wedstrijden lopen om in vorm te komen. Dat is absoluut waar. Dus, Rome is de volgende, zei je. Wat, wat komt er nog meer voordat we Londen de. hebben? Uh, poep, poep, nou, een vraagje wat. Uh, Eugene komt eraan. New York, Oslo, uh, een hele rits. Uh, Londen zelf is ook nog een Diamond League. Parijs. En dan de week voordat de Olympische Spelen beginnen... is de laatste Diamond League in Monaco. Dus er zijn nog wel een stuk of vijf, zes uh, voordat het uh, echt gaat beginnen. Want de, de atletiek begint een week later dan uh, de andere onderdelen. Ja. Stefan Vrij, bedankt. Het leek een slecht jaar voor Chelsea, maar vanavond staat de Londense ploeg... toch maar mooi in de finale van de Champions League. En hoe het zover kwam, heeft Robert Meder op een rij gezet. Als je dan dat voetbal toch ziet, dan eigenlijk wil je zo toch niet spelen. Chelsea heeft maar één manier om door te gaan en dat is gewoon in de loopgraven. Ik kijk daar niet met plezier naar. Het is niet het jaar van Chelsea tot dusver. Nee, maar het is, zal het ook niet gaan worden, denk ik. Chelsea presteert wisselvallig in de groepsfase. Er wordt met 5-0 gewonnen van het Belgische Genk van trainer Mario Been. Ja, spelen tegen dit soort teams, dit is werkelijk een totaal ander niveau. Maar er wordt ook verloren van Leverkusen. En daardoor is de laatste wedstrijd in de poolfase cruciaal voor de ploeg uit Londen. Wie gaat er door? Valencia of Chelsea. Die twee ploegen spelen vanavond tegen elkaar op Stamford Bridge. Eentje wordt er uitgeschakeld en eentje gaat er verder in de Champions League. Kortom, het is een avondje om van te smullen. Drogba, nu met 3-0 dan Drogba. Jawel, jawel, jawel. In het mooie Napels neemt Chelsea het in de achtste finale op tegen Napoli. Dit moet dan de 3-1 zijn van La Vecci. En het is 3-1. Het wordt een hels voor Chelsea. Om in de tweede week van maart dit te gaan opknappen op Stamford Bridge. Een hels zonder coach Villas-Boas. Hij wordt ontslagen. Zijn assistent, Roberto Di Matteo, neemt het over. Hij moet de 3-1-nederlaag in Napels wegpoetsen. Na 90 minuten staat het 3-1 voor Chelsea. Een zenuwslopende verlenging volgt. Ramirez. Trogba. En Ivarovic. 4-1. Chelsea flikt het. Dan de kwartfinale tegen Benfica. In Lissabon wordt het 1-0 door een goal van Salomon Kalou. De return in Londen lijkt daardoor een formaliteit te worden. De fans geloven in de halve finale. Maar het Chelsea van Lampard heeft het moeilijk. Benfica is grote delen van de wedstrijd beter. Maar in de slotfase staat de ploeg uit Londen weer toe. Marilles. Chelsea! Naar de halve finale. Twee weken later speelt Chelsea in Londen de halve finale tegen titelfavoriet Barcelona. Chelsea heeft volgens de kennis geen kans, maar het loopt anders. Coach Di Matteo heeft een slim verdedigend concept uitgedokterd... waar de titelhouder geen antwoord op heeft. Ramirez, ja hem maar. Of dit, de voorzet op Drogba. En dan scoort DJ Drogba op slag van rust. Een week later is de return in een volgepakt kamp nou. Dani Alves. Hier de kans. En het doelpunt! 1-0 voor Barcelona door het doelpunt van Sergio Busquets. Iniesta, Iniesta, 2-0. Het valt helemaal de kant van Barcelona op in de laatste 10 minuten voor rust. Terry, ja, geeft een knietje in de rug van Alexis Sanchez. Het is ongelooflijk dat de aanvoerder van Chelsea dit doet. Lampard op Ramirez die doorloopt. Hier is de kans voor Ramirez. Oh, schitterende goal zeg. Wat een prachtig doelpunt van Ramirez. En met tien man komt Chelsea terug tot 2-1. Een overtreding, penalty. Messi op de paal. Weer scoort Lionel Messi niet tegen Chelsea. Appel voor Hens.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 U weet wel, die straks voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival deelneemt. You and me. De oranje selectie waarmee Bert van Marwijk in Lausanne is neergestreken... is nog steeds niet de definitieve EK-selectie. Arjen Rob is er nog niet bij. Die heeft vanavond nog een wedstrijdje met zijn club. En Hetzelfde geldt voor Aflijans-Schaars... die de bekerfinale's in Spanje en Portugal moeten spelen. Spanje volgende week pas, uh, vrijdag... Uh, en Portugal morgen. En daarnaast moeten er nog vier spelers afvallen. Een van de spelers die nog niet zeker is van zijn plaats... is de jonge Adam Maher van AZ. En Bas Tegeler praat met hem. Spelers die voor het eerst bij het Nederlands elftal zijn... Um, en daar heb ik er een heleboel van gezien... Um, die hebben nog wel eens een neiging... om zich op zijn training in die eerste week een beetje te verstoppen... en te denken, nou, ik hoef niet per se alle ballen te hebben... Nou, dan heb ik naar jou zitten kijken. Jij straalt uit dat je elke bal wel wil hebben. Um, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ik wil uh, dominant zijn en uh, laten zien wat ik kan. En je moet de trainer uh, overtuigen van je kwaliteit. En uh, dan moet je wel uh, ja, ballen gaan eisen in plaats van uh, gaan verstoppen. Want dan laat je je kwaliteit niet zien. Ja, maar goed, je bent 18 en het is allemaal nieuw. En dan sta je ineens tussen Snijder en Van Persie. Dat maakt jou dus niets uit? Nou ja, het uh, zijn grote namen. En, uh, ja, ik wil gewoon laten zien hoe ik, uh, ja, wat ik altijd doe. En dat zijn ballen eisen en zo. En uh, ja, als het tussen Van Persie en uh, Snijder en Van der Vaart is... dan uh, dat is het altijd top. Maar is het niet gek? Of ben je er na een paar dagen toch alweer aan gewend? Nee, niet echt aan gewend of zo. Maar uh, ja, het is een training en je moet gewoon laten zien wat je kan. En je, als jij uh, gaat verstoppen voor iemand... dan uh, laat jij je kwaliteiten niet zien aan de trainer. En dan uh, is de keuze snel gemaakt. Is het zo dat zeg maar, de gearriveerde, wat oudere spelers... Uh, vrij snel wel proeven bij jonge spelers of ze wat kunnen... Ik heb ooit bij PSV op een training gestaan toen Affelay en hij eens een keer meededen. En toen had eigenlijk iedereen in die selectie zei, oh ja, die zijn goed, kom maar. En ook al waren ze toen 16 of 17. Is dat hier ook zo? Ja, je kan uh, wel zien uh, of een speler talent heeft of niet. En uh, ja, we zitten niet, met uh, we zitten niet zomaar hier bij ons al. dus dat zou wel een uh, reden kunnen zijn. Uh, praat je ook over dit soort dingen met Jetro Willems? Want die is natuurlijk ook 18, dus ook net, uh, net erbij. Ja, ik praat, uh, ja we praten met z'n allen over, uh, over dit en uh, ook uh, met Jetro Willems dus. Ja. En wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Ja, dat we gewoon uh, ons ding moeten doen en uh, ja, niet verstoppen, wat dan ook. En uh, laten zien wat je kan. En uh, de keuze is wel aan de trainer. Alleen, ja, je moet wel uh, je best blijven doen en laten zien wat je kan. Ja, en dat betekent dat jullie uh, een beetje gefopt worden... door de grote jongens in de selectie, want dat hoort erbij, toch? Ja, maar dat, zijn, uh, ja, dat zijn de standaard dingen. Maar je bent de jongste dus. Je bent al drie keer je broekje kwijt geweest in je sokken? Nee, nee, nee dat, niet, dat niet. Dat doen ze niet. Maar ik bedoel, van, uh, bij een rommelootje dat jij erin moet in plaats van hun. Maar dat zijn voor de grappes. Maar dat hoort er ook bij. En dat is Kijken de... hoe je reageert. Ja, klopt. En uh, ja, je moet wel goed reageren. Ja, en uh, dat doe je, denk je? Ja, zeker. Je moet respect ook hebben voor anderen. En uh, ze zijn wel wat uh, verder dan ik. Dus. En geniet jij? Of zeg je, nee, het is allemaal leuk, maar ik wil mee naar dat EK? Ja, je geniet er wel van, maar je laat je taken wel zien... en wat je moet doen, dus dat, je wilt wel altijd mee. Adam Maher van AZ, nieuw bij de selectie. Net als Luciano Narsing van Heerenveen. Hij is zelfs een verrassende naam in de selectie. Of je ook bij de definitieve selectie zit, is nog maar de vraag. Er moeten, zoals ik al zei, nog steeds vier spelers afvallen. Bas Tegler, praat erover met Narsing. Zie ik dat de bondscoach was, hè? Ja. Wat zou je dan nu tegen mij willen zeggen om ervoor te zorgen dat jij meegaat straks? Nou, uh, ja, goede vraag. Ik denk uh, dat ik wel gevaarlijk kan zijn uh, met mijn snelheid. En uh, dat ik een uh, goede voorzitter in huis heb. Ik echt, uh, ja, echt ergens buiten ben. En als hij het nou straks echt vraagt, dan moet je ook zeggen... en meneer de Bonskoos, die hebben jullie eigenlijk te weinig. Iemand die ineens een wedstrijd kan openbreken als het niet zo goed loopt een kwartier voor tijd. Ja, ik ben uh, zelf wil ik dat niet zeggen. Dat klinkt een beetje argaan, maar ik, mo ja, mooi dat u dat zegt. En, uh, als andere mensen zeggen, uh, ja, ben ik wel maar dat ga ik niet zelf roepen. Ik uh, moet gewoon mijn voeten laten spreken en dan uh, komt het vanzelf wel, denk ik. Toen je in Hoendelo was, uh, heb je toen gedacht, zou ik meegaan naar Lausanne? Of was je daar wel van overtuigd? Uh, ik was er niet overtuigd. Ik zat daar ook gewoon vol spanning. En, uh, ja Partijtjes gingen wel goed. Ik scoorde twee. Dus uh, ik had wel een uh, lekker gevoel over. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk uh, ja, meerdere spelers. En, uh, wat ik hiermee mag, dat waardeer ik. Zoek je een beetje contact met Willems en met Maher? Zit natuurlijk wel wat jongens bij die, ja, die voor wie het geen, allemaal nieuw is? Uh, ja, nee, ja ik, uh, we trekken toch wel uh, met elkaar op. Uh, met Furno niet maar, uh, maar ik moet zeggen dat die uh, grote jongens uh, toch wel ook wel met je praten en naar je kijken. En, uh, John ik gaat zeggen bijvoorbeeld uh, ja, wat je gaat doen, uh, wat goed voor je is... En, uh, ja, ze zijn, uh, zijn echt aardige spelers. Dus als je niet een beetje aan het plagen? Dat hoort er toch ook bij, als je nieuw bent? Dat ze je ja. broekje verstoppen en je sokken weggooien? Ja, ik denk uh, vooral in het begin uh, ben je baas in de groep van Rondo. En dan uh, moet jij tellen, moet jij aanwijzen wie die fout heeft gemaakt. En wat jij doet is nooit goed, want daar zorgen nee. ze wel voor. Nee, dat, toen was ik niet goed, want uh, je begint te twijfelen en zeiden van nee, ik was het niet. <laughs> en, uh, ja, dus ik ben, uh, ik ben zeker al gepest, maar uh, op een leuke manier. Ja. Um, wat verwacht jij ervan? Dat is een beetje een rare vraag, want dat is moeilijk te beantwoorden. Maar wat, hoe, met welke instelling sta je hier? Zeg je, ik wil per se mee naar dat EK? Of vind je dit al een soort winst? Ik zei hier dat ik uh, vooral moet genieten en uh, zoveel mogelijk wil leren van uh, dit team. En als ik meega, ben ik natuurlijk uh, ja, uh, super blij. Als ik niet meega, is net mijn kopje gangen. Het is uh, gewoon dat ik zo door moet blijven gaan en uh, dat ik toch in beeld ben. Je, bent toch, uh, je zit toch wel uh, bij de uh, laatste 27 en dat uh, is toch wel een teken. Uh, ja, dat je dicht, uh, dichtbij bent. Heb je nog tijd om over je toekomst na te denken? Want er is natuurlijk heel veel gesproken over Ajax. En, ja. uh, hoe zit dat? Ja, zelf uh, weet ik niet. Ik ben nu hier. en uh, Ik het van mijn zaakwaarnemer. Maar uh, ja, er, zijn, uh, er hebben zich wel clubs gemeld. En, uh, als het uh, zover is, is het aan mij om uh, te kijken wat het best bij mij past. Maar wacht je dan ook nog af? Ik kan me voorstellen als je echt bij de selectie zit en je speelt in de EK... dat dat ook zaken verandert. Ja, ze zeggen wel dat je dat, dat je dan, uh, op een grote podium kan laten zien. Maar uh, ja, bij mij als er een club komt en uh, ik zie het zitten, dan uh, denk ik niet dat ik zou wachten. Nee. Dus dat is gewoon wat op mijn pad komt. Als je de EK zou spelen en dat zou goed gaan, dan staat er misschien wel eens een club uit Engeland of uit Spanje voor de deur. Dat zou misschien nog interessanter kunnen zijn of ja, dan, speelt dat uh, niet zo? Ja, dat is het interessant, maar uh, ja, dan moet het wel zo lopen. Ja. <laughs> ja, dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk wel anders naartoe kijken, maar uh, ja, is dus nu gewoon vooral afwachten. Lopen gewoon even goed nadenken over wat je wil zeggen tegen de Bondscoach... als hij jou vraagt waarom moet ik jou meenemen, ja? Ja, zal ik dan. <laughs> Luciano Narsing in gesprek met Bas Tichelen. En wij gaan in gesprek met Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Die zitten al in de Allianz Arena. Um, waar om kwart voor negen, dus minder dan een uur Bayern tegen Chelsea begint. Uh, en die beide teams missen nogal wat spelers. Is dat opgevangen met verrassingen? Uh, ja, bij, uh, bij Bayern München, uh, waar ik de nadruk op ga leggen... zo dadelijk Ronald met Chelsea, waar wel uh, verrassingen zijn. Uh, bij Bayern München niet echt. Uh, ze missen natuurlijk uh, Alaba, Gustavo en Bart Stuber, omdat die uh, geschorst zijn. Uh, maar als je kijkt naar de opstelling, laten we maar even doornemen. We horen de hele avond alle spelers uh, langskomen. De opstelling van Bayern München, het doel uh, Manuel Neuer, Duitser, nationaal uh, uh, speler. Uh, overigens acht Duitsers in het team van Joep Heinkes. Uh, links is Contento, dat is een jongen die moet spelen in plaats van Alaba die uh, geschorst is. Contento, 22-jarige Duitser, goede speler. Timo Schoek speelt achterin. Ook hij is de vervanger van een van de geschorsten. Timo de Duitser, speelt in het centrum met Boa Teng. Aan de rechterkant de aanvoerder. Zowel van uh, Bayern München als van het nationale team. Philippe Laam. Dan uh, zeg maar twee verdedigende middenbelders met Kroos en Schweinsteiger. En dan uh, ja, wat mensen voorin. En wat voor mensen. Frank Ribéry. Hij miste de finale in 2010. En is zo dolgelukkig dat hij er nu wel bij is om uh, de Champions League finale te kunnen spelen. Hij speelt aan de linkerkant. Arjen Robben aan de rechterkant. Daartussenin nog uh, Müller achter de spits. En dat is uh, het team van Bayern München, overigens een fantastisch stadion. Ik was hier in de Allianz Arena nog niet uh, eerder geweest. Maar het is wel geniet hoor. 62.500 toeschouwers kunnen erin. 17.500 kaarten gingen naar uh, Munchen, Bar in Munchen. En 17.500 naar Chelsea. En de rest was in de vrije verkoop. En ik heb begrepen dat er een aanvraag is geweest voor een miljoen kaarten. Dus uh, 62.500 zitten erin. Het is groot feest. De ene helft zal een beetje blauw zijn. En dat bedoel ik uh, qua kleur uh, van de kleding. Misschien ook wel, uh, we hebben genoeg wat mensen in de stad gezien. Ook al vanwege andere oorzaken. En de andere kant is... Uh, mooi rood. Dat wordt een, een mooi gevecht tussen Bayern München, waarvan ik dus de omstelling net heb gegeven, en Chelsea. En daar horen we alles van, van Ronald. Er loopt op dit moment een man trouwens in de Allianz Arena met de cup nonchalant aan één ja. oor vastgehouden. Die <laughs> loopt langs de kant. Die gaat dat ding straks op een podium plaatsen. En dan kunnen ook spelers zien waar het vanavond eigenlijk allemaal om gaat in dit in deze prachtige ambiance. We gaan even naar Chelsea kijken. Ook daar natuurlijk de nodige problemen vanwege schorsingen. Aanvoerder Terry is er niet bij. Uh, wel erbij uh, overigens om de beker in ontvangst te nemen. Als het na 90 minuten of iets meer in het voordeel van de Engelsen allemaal uitvalt. Ramirez, en Ivanovic, allemaal geschorst. Ja, dat is grappig. Um, daar heeft um, Chelsea toestemming voor gevraagd aan de UEFA... vanwege ja, de grote verdiensten van uh, Terry voor, uh, voor Chelsea. En de UEFA heeft daar geheel tegen de verwachting in in toegestemd. Dus Terry mag straks, als het uiteindelijk zover komt... Uh, die beker in nemen hier. Overigens is iedereen mee, dus dat is dan geen uitzondering. Maar hij zal misschien nog wel op het veld komen. Nog even dan maar. Ramirez, Maireles en Ivanovic zijn er niet. Dan kun je het ongeveer wel ingaan vullen. Hoe dat gaat bij Chelsea. Tjech is de keeper. Bosingwa komt erin als rechtsachter. Luis en Cahill zijn de centrale verdedigers. Dat is opvallend. Allebei net terug van een blessure. Maar ja, de koek is op. Er is niks anders. Dus hij moet inderdaad dit risico nemen. En met hem bedoel ik dan die Matteo. En Cole speelt gewoon op zijn vaste plekje aan de linkerkant. Dan eigenlijk twee controleurs op het middenveld. Mikel en Lampard. Kalou speelt rechts aanvallend. Mata als een soort uh, nummer 10-achterspits Drogba. Maar de grote verrassing toch wel aan uh, de linkerkant. Ryan Bertrand, dat is een nieuwe naam. Speelde wel zeven keer in de competitie, maar een anonieme rol. Maar uh, debuteert dus in de Champions League, is uh, 22 jaar. Is een Engelse speler die al tijdlang bij Chelsea onder contract staat. Uh, sinds de jeugd, maar al verhuurd is geweest aan Oldham, Norwich, Reading en aan Nottingham Forest. En nu dit jaar eigenlijk tot de kern van Chelsea behoort. En nu kan profiteren van die vele schorsingen. Want hij mag straks een, uh, zijn Europese debuut maken in een Champions League finale. Ik denk dat je dan geen nee zegt. Nee, um, veel minder Engelsen bij Chelsea dan Duitsers bij Bayern, hè? Ja, dus, uh, het is natuurlijk over het algemeen zo dat het uh, niet bulkt van de Engelsen bij, uh, bij Chelsea. Nee, ja, Lampard is erbij, die zal vandaag trouwens ook de, de aanvoerdersband dragen, International. Cole is erbij, ook al een, een, een International. En dan uh, met Cahill ook een International en debutant Bertrand uh, is de koek op. Hoe uh, druk is het al in het stadion? Is dat al helemaal vol? Uh, als ik uh, kijk dan zie ik de rechterkant van mij. En wij zitten midden op de middellijn net onder het dak. Enorm hoog, maar wel heel mooi om te zien. De rechterkant is helemaal vol. Dat zijn de Bayern München supporters. Uh, en voor de rest moet het uh, vol gaan komen. Maar één ding weet ik zeker, Ronald. Er waren vanmiddag al mensen die boden 2.000 tot 3.000 euro voor een kaartje. Uh, die plaatsen zullen wel bezet worden. Ja, alleen hadden wij die kaartjes helaas niet, Ronald. Dus, uh... <laughs> dus moet je gewoon werken. Ja, anders hadden we er nu uh, stil van kunnen leven. Je weet het. Ja. Iemand moet het doen, hè? Oké. Okay. We horen jullie straks uh, in ieder geval voor kwart voor negen nog een keer. En uh, uh, vanaf kwart voor negen zijn jullie niet meer weg te slaan van de zender, geloof ik, hè? Eerde. Je kunt het proberen. Om kwart voor negen begint in de Allianz Arena in München. Bayern München tegen Chelsea in de finale van de Champions League. En wij zijn terug naar het NOS Journaal van 8 uur. Tot zo. NOS langs de lijn op één. Dan kom je tot twee dingen: Two Packers. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen.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 Diensten op straat. Reizend Straattheaterfestival. Van mei tot oktober. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Zo, kinderen naar bed, tv aan. Even heerlijk relaxen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten. Martin Visser, verzamelaar, ontwerper, vrije geest. Een prachtige tentoonstelling over de gerenommeerde meubelontwerper Martin Visser. Ontdek zijn bijzondere betekenis voor de kunst, design en architectuur in Nederland. Bezoek nu het Bonnefante Museum Maastricht. Klein, groot, altijd op uw maat en in stof of leder. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, Specialisten in lekker zitten.